In de loop van de dag wordt bekend hoeveel van de vrijdag teruggekeerde passagiers uit Zuid-Afrika zijn besmet met de nieuwe Omicron variant Het RIVM liet gisteren al weten ervan uit te gaan dat een deel van de 61 positief geteste reizigers die variant heeft. Bij een aantal snelle testen is al de bijbehorende afwijking gevonden. Een zogeheten sequentietest moet erover vandaag uitsluitsel geven. De meeste positief geteste reizigers zitten in een isolatiehotel bij Schiphol, een klein deel zit thuis in isolatie.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 Hij riep de internationale gemeenschap op om 9 miljard dollar aan bevroren banktegoeden in het buitenland op te heffen. Het weer bewolkt en kans op regen of natte sneeuw door 3 graden in het binnenland en zo'n 7 aan de kust. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10, de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag, tussen landsmeer en de Koentenol 4 kilometer met een kwartier op onthoud.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 Take a shake Yeah! Een soort van grapje over mijn zak van zwarte piet. Maar zit heeft dit dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rijd ik even bij ze langs om dat ze heel kennen kent. Helaas, helaas is het nooit thuis. Als Wacht, staat een schimmel voor de deur Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar tenen, ja, drinken ze wel en ja, daarop weer niet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Maar ze pijn Pepernoten, oh Pepernoten, oh Pepernoten Paper note paper note paper note. paper note, paper note, paper note, paper note, paper note, paper note,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 Ik kom huilend de voorkamer binnen en ik zeg tegen mijn oudere broer Paul: die zal een boek te lezen. Ik zegt: Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt: hè, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af? Staat niemand meer? Nou ja, zeg...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 Into the sunrise singing songs of men who had it all but died jail whatever Oh, one day you'll die Cause even multicolored Ik heb nooit wat gehad. Nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met Sneeklaas. Snikla met, snik met Sniklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik heb van Sneeklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sneeklaas. Ik niet wel Mag die man niet. Met zijn schimmel.